Jelle Seubring met het NWS Journaal. In de buurt van Kaap Verdië is een schip met migranten ontdekt dat al een maand op zee ronddobberde. 38 opvarenden zijn gered, maar ruim 60 migranten worden nog vermist. De Internationale Organisatie voor Migratie acht kans klein dat zij nog levend worden teruggevonden. Het schip vertrok begin juli vanuit Senegal en werd maandag door een vissersboot ontdekt. De Atlantische migratieroute vanaf de West-Afrikaanse kust naar de Canarische eilanden is een van de dodelijkste ter wereld. De Italiaanse politie is op zoek naar een 21-jarige Nederlander die zijn eigen vader en een familievriend zou hebben doodgestoken. Dat meldt persbureau ANSA. In een vakantiehuis zou ruzie zijn ontstaan, waarna de man met een mes zijn vader aanviel. De eigenaar van het huis kwam tussen beiden, raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis in Turijn. De politie zoekt met tientallen agenten naar de verdachte, die zou psychische problemen hebben. De politie beschouwt de Nederlander als zeer gevaarlijk. De brandweer op Tenerife is de controle kwijt over een grote natuurbrand op het eiland. In minder dan een dag tijd is al 1800 hectare getroffen en het vuur blijft zich verder uitbreiden... al gaat het inmiddels wat langzamer. De brand ontstond in een kurkdroog nationaal park... Het gebied is moeilijk begaanbaar door de steile ravijnen, waardoor het dus moeilijk is om te blussen. 150 mensen hebben uit voorzorg al hun huis moeten verlaten. Modeketen H&M gaat onderzoek doen naar misstanden in kledingfabrieken in Myanmar. Het gaat onder meer om uitbuiting en geweld tegen werknemers. H&M blijft haar kleding vooralsnog wel produceren in het land, omdat ze met een Europese samenwerking de toestand proberen te verbeteren. Het weer bewolkt met in het oosten kans op een bui. Het is rond de 15 graden. Komende dag begint zondag, later meer wolken en in het oosten en zuidoosten wat regen. In de middag wordt het rond de 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, Zee! Zandvoort, een zomerhit! Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Dat is het. Come Five report to an album with a song. <laughs> Oh. Uh.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 Ricorderaar. Alzati in fretta e vai. chi credente non ti Luister naar de zon. Het is jouw moment. Dus ga nu maar. Punt 9 is... you are to skin